Music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 I want to see your band And I wonder if I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 Zo. Nou, ik zou zeggen een goede avond en welkom. Ook oh, was vergeten dat ik dat op aan had staan. Oh, daar gaat dat mis. Even loepen. Zo, dat, is, dat mag niet. Zo. Um, sorry, ik ben daar de hele even van mijn aan Ehm... Ja, ik had het verleden week over, uh, uh, over een boekje wat, uh, dat heet Food for Free. En ja, daar, daar, uh, dat heb ik er nu even bij gepakt. Ik heb zo van ja. En dat geeft toch, uh, toch tips van hoe je dus uh, uit de natuur kan eten? Ehm... Um ja, en uh, wat, wat je dan het beste kan doen, wat, wat, wat goed. Uh, ja, dus ze geven dan hints en tips van hoe je bepaalde dingen kan, uh, kan klaarmaken en zo en wat je ermee kan. Ehm. Ja. Dus ik heb dat heel even, dus ik zit dat een beetje naar door te bladeren en er zitten hele interessante dingen in. Ehm. Ja, en dan, dan kom ik als eerste, of als een van de eerste bekende, bekende dingen, kom ik dan de beuk tegen. En... Ja, ik zie dat nou dus heel even zo, uh, zo, zo te lezen, dus ik zal dat ook heel even uh, rustig en de kalm... Uh, ja, uh, ook, ook even zo'n los, zo beetje losjes... Uh, ja, uh, ja, ja, bespreken, vertellen, hoe het ook in, hoe het ook in wil vullen. Um, ja, dus, dus, uh, de, de, dus de buik. Uh, de buik uh, die draagt dus uh, elke drie of vier jaar. Draagt hij dus. Uh, uh, uh, elke drie, drie of vier jaar uh, vrucht. Uh, maar het is dan vaak in zulke hoeveelheden dat je dan. Uh, dat, dat je altijd wel hele. Uh, grote hoeveelheden. Eh, dat, dat je no dan eigenlijk niet onverlegen hoeft te, hoeft te zitten. Uh, ze zijn wat. Uh, ze, ze zijn vrij klein. Um, en er wordt ook gezegd eh, dat het pellen van de nootjes. Uh, dat dat. Uh, vreemde bijgeluiden. Oh, wacht even. Ja. Ik zal ook even mijn de, de touwtjes even controleren. Ik vond het vreemd dat hele. Even wachten hoor. Ik hoop dat het zo beter is. Ik wel de goede microfoon aangefinden. Oké, okay. ik hoop dat het zo beter. Ja, er zat een van mijn touwtjes niet goed. Oké, okay, kan gebeuren. Uh, was het verder uh, wel te verstaan, was, ik verder, was het verder wel goed. Ik bedoel, uh, ik gebruik mijn headset uh, eigenlijk. ...alleen hiervoor, maar ik, om... ...natuurlijk, op het moment dat ik ga uitzenden, gebruik ik mijn complete headset... ...zodat ik dus de muziek eh, verder geluid ook in mijn oren heb... ...en niet over de boxen, zodat dat iedere keer terugkoppelt. <coughs> Goed. Waar was ik? Oh ja. En ja, hier wordt gewaarschuwd dat dus het... Uh, uh, het pellen van beukenootjes be, dat dat uh, best wel tijdrovend uh, kan zijn. Ehm... Uh... Even kijken. Uh, ze zitten, de, de nootjes zitten dus per vier verpakt in een uh, in een prikkelige uh, uh, in een uh, in, in een prikkende schuil. Uh, ja, schil, kan ik beter zeggen. Uh, en als ze rijp zijn, uh, dan uh, gaat die open. Dan komen er uh, alsof het uh, alsof er vier uh, ja, bladeren. Um. Ja, ik heb gewoon een goedkoop headsetje, joh, ik ga er niet wat ik leggen. verleggen. Um. En dan alsof het vier bladeren zijn die open springen, zodat dus de nootjes eruit kunnen komen. En ze zeggen hier dat het zo rond september, oktober dan uh, zal zijn. Ehm... Um. En dus er wordt ook gezegd, pluk dat zo vroeg mogelijk, uh, eh, om de eekhorentjes voor te zijn, pluk niet te veel natuurlijk zou ik zeggen, want anders hebben de eekhorentjes niks te eten, oh, eh, het, zijn, het zijn best wel lieve dieren, dus echt maar ook bijvoorbeeld dus voordat de eekhoorns ze te pakken hebben, pluk genoeg, maar niet te veel, um... uh, Maar ook, maar, maar ook voordat uh, voordat ze te droog worden, zo, want ze, ze, als ze het lang aan de boom Blijven hangen dan. Uh, hoe heet het? Uh, dan. Uh, dan drogen ze uit. En dat moet je natuurlijk ook uh, zien, te, zien te komen. Um, de jonge bladeren van de beuk. Die kan je dus in feite al plukken in april. Als ze nog. Uh, ja, bijna doorzichtig zijn. Uh, translucent uh, staat hier. Dus ja, dat houdt in doorzichtig. Ja, doorschijnend inderdaad. Uh, soms twijfel ik een beetje aan... Hoe en wat? Um, Oké. Okay. Nou, ja, dus als ze nog doorschijnend uh, zijn. Uh... En ik zie dat uh, Linda binnenkomt en ik zie dat uh, natuurlijk ook Opreiter en Dretter te zijn samen met Els. Uh... Ja, nou, wat kan je dan dus gebruiken? Natuurlijk de, de, de bladeren ver, ver vers van de boom. Vervolgens om dat gewoon als een salade te eten. Uh, net zoals, uh, net, net zoals slaaplaadjes. Uh, uh, en dus je kan, je kan ze in feite gewoon direct natuurlijk goed wassen. Uh, zorgen dat het uh, gewassen is en zo. Uh, en, dan kan het, uh, en dan eet je het als een sla, eet je het op. Uh, de noot zelf. Uh, die kan je gewoon, in feite rauw eten staat hier. Um, als je van walgenoten houdt, dan uh, heeft dat een beetje dezelfde smaak, zeggen ze. Dat zijn dingen die wil ik, voor, die, die wil ik best wel een keer proberen. Dus even kijken uh, hoe dat veel smaakt. Je kan ze ook roosteren. Eh, uh, rooster en, uh, ro en dan gezouten. Uh, zoals ik zei, dan zou het als een jonge walnoot uh, moeten smaken. Nou, ik hou van walnoot, ik hou van de meeste nootsoorten wel. Het is lang geleden dat ik walnoot gegeten heb, ik heb geen notenkraker, dus ik kan wel kopen. Of een notenkraker. Ehm um... Er staat zelfs bij hoe je dus zelf uh, hoe je dus een uh, notenolie uh, kan maken. Uh, dat is best nog een aardig werk zie ik. Uh, en dan kan je dat voor de salades, dan kan je die olie ook door salades of uh, gebruiken of uh, in de pan hè, voor, voor, uh, voor bakken en braden. Dat is Altijd gepraktisch. Er zat zelfs een, uh, een, een, een recept in voor, uh, voor, uh, voor een uh, voor sterke drank. Dus dan moet je denken aan een beetje de whisky-achtige kant op. Uh, staat, er, staat er dan bij? Er gaat een beetje branden gaten door. Uh, zie ik al suiker. Uh, niet zelf gisteren. Um, maar het moet wel minimaal 14 dagen staan. Ik zal het eens kijken of ik het kan vertalen. Dan zet ik het. Uh, dan knal ik het een keer hier op de chat. Ja, dat is wel leuk. Um, en Uh, dus uh, een, uh, voor een alcoholische versnapering. Nou, dat best, dat is, is dus nog een best wel een veelzijdige noot. Dus uh, ik ga eens een keer kijken of ik uh, beuken in de omgeving kan vinden. Staat helemaal beschrijving hoe ze eruit uh, zien. Dus dat is inderdaad wel, uh, dat is inderdaad wel interessant. En natuurlijk bruin, nou, die heb ik hier in overvloed. Die pluk ik, uh, uh, die pluk ik elk jaar in de... als de herfst er een beetje aankomt. Hier staat augustus, oktober, nou, dat klopt al aardig. Uh, dan, uh, dan was ik ze en eet ik ze rauw op. Nou, daar doe ik verder niks mee. Uh, je, er staat dan bij, je kan er uh, jam van maken. Sappen. Uh, uh, er staat zelfs een recept in voor een, uh, voor een herfstpudding. Ja, dat is inderdaad wel uh, dingen. Dat is wel makkelijk. Dus ik zit er zo eens door te, door, door te bladeren. Tamme wordt ook dan uh, genoemd, nou, dan, uh, dan zit je in oktober, november. Uh, dus uh, die, die kan je roosteren, die kan je uh, poffen, hè. Even kijken of daar een recept voor bij staat. Je kan een bloem bloemen maken, je, Chester, een... een, een uh, puree was zelfs nog uh, aanbevolen. nog het uh, door, door, door bladeren of nou, ik heb de hele dag de tijd gehad. Um, hier staat ze, als je ze dus, dus een paar maanden laat, uh, laat, laat drogen voor een, voor een paar maanden... Uh, dan moet je ze pellen en dan inderdaad dus, uh, ze uh, zo fijn mogelijk vermalen en uh, dan komt er een, een, een, geurige, een, een gele geurige, uh, geurige bloemconstructie uit en dat kan je dus inderdaad dus gebruiken voor, uh, voor cakes en brood en dergelijke. Um, Wordt geadviseerd als je, het, uh, als je wilt dat het rijst, dan dus, uh, dat, het, uh, dat er ook wat uh, gewone bloem uh, erheen gaat. Dus dan uh, kan je het gebruiken ja, voor, voor, voor bakwerk, dat is inderdaad wel uh, interessant. Dus een uh, heb ik hier ook wel genoeg. Zoals ik zei, hier ben ik. Uh, uh, dan ik, loop, ik uh, uh, kan ik m'n lol op met, eh, uh, wilde knoflook. Uh, een goede avond, Jacco, wees welkom. Um, en yeah, dan, uh, dus dat is uh, rond eh, dan zit je in mei, hè, dus nu zit je daar, dus uh, begin mei. Eind april soms heb ik zo, uh, lo, loop ik al in de knoflooklucht. Uh, dus ik kan dus een uh, lol op wat dat betreft. Um... Uh, de, ik, ik hou van knoflook, dus ik kan dat, uh, zoals ik zei, die kan ik, die kan ik drogen en gewoon gebruiken het hele jaar door. Wat hier ook een uh, staat uh, is de paardenbloem. Uh, dan wordt hier gezegd. Uh, even kijken, uh, februar, uh, februari tot november, maar, voor, maar, dan met, maar dan vooral in april en mei. En dus die uh, komen nu lasters dus ook uh, naar boven. Ik ga je dus zo zien bijna het hele jaar door wel, uh, wel gebruiken. Um... En daar is bijna alles van te gebruiken, zie ik. Dus uh, de wortel. Uh, en dan wordt er gezegd in de, de herfst, mijn is dus op een, op een uh, dikst zijn. Uh, ehm... Um... En op zijn zachtst, hè, dus, dus, dus makkelijk te uh, eten. Je moet ze wel, dus, uh, wel schrobben. Er wordt, er wordt gezegd niet, uh, niet, niet te pennen, maar schrobben. Uh, met een bosje erover. Uh, de, de, de, de bladeren die kunnen gewoon het hele jaar door uh, geplukt worden. Uh, er wordt wel gewaarschuwd als er een langdurige vorst of sneeuw geweest is. Uh, is het bijna onmogelijk om ze, uh, om, om, dat, om ze tegen te komen. Nou, ik zie er genoeg, dus we hebben een hele, we hebben een hele milde winter gehad. Um... Ja, je kan ze behandelen als spinazie, wordt er dus uh, wordt, uh, wordt er gezegd. Ik zal niet dezelfde smaak, maar je kan ze dus uh, ja, behandelen als zijn de spinazie. Uh, dus ik zou dus zeggen. Uh, als je, ja, van uh, spinazie lekker vindt, dan zal, dan zal dit niet, uh, de, niet uh, erg veel, uh, zal dat een beetje op uh, lijken. Er wordt gezegd van... Uh, Koken, met, koken of bakken met een beetje boter, een beetje saus. Versus saus wordt dan aangeraden. want aangeraden. Uh, dat, dat verwarmt lekker. Ik uh, zie dat Herman door de draaideur uh, heen uh, verdwijnt. En... Ja, hij zal nog wel meeluisteren, dus ik hoop dat hij zo terugkomt. Eens even kijken... Nou, er wordt dus aangeraden om het ook je kan het ook als een salade gebruiken. Er wordt ge ge gezegd van gebruik dan jonge, uh, jonge bladeren uh, met de hand dus, uh, van de steel plukken, uh, goed wassen uh, en dan dresseren met olijfolie, uh, uh, citroensap en een beetje. Uh, Een beetje knoflook. Nou, er wordt dus ook. Je uh, kan er koffie van zetten. Hè? Dus uh, uh, Paardel noemen we wortel koffie. Dus. Uh, volledige vertaling. Uh, even kijken. Uh, Drogen hebben we bijvoorbeeld in de zon. En dan roosteren in, in de oven. Totdat ze dus. Uh, ja. Uh, ja tot, totdat je ze in feite, uh, fijn, totdat ze uh, uit, echt uh, uitgedroogd zijn en daardoor uit elkaar vallen. Ja, totdat ze echt dus uh, ja, broos worden en zo, dan kan je ze echt gewoon goed fijn malen. Um, en dan inderdaad gebruiken dus um, ze, zoals koffie. Ik heb het wel eens gezien in, uh, in, bij, de Jan, uh, bij de Jan de Vries Health, health Store. Um, dan heb je twee, hoe, hoe ze het doen, weet ik niet. Maar je hebt dus een koffie en een snelfilter uh, koffie ervan. Dus dat is wel, uh, wel makkelijk. Uh, hoe je dat zelf, hoe je zelf dus, uh, oplos moet maken, weet ik niet. Maar. Dat, uh, zie ik zie er zelfs nog een, een Japans gerecht in, gelukkig is het Engels, zoals ik al zei, uh, ik zal het een keer, ik zal deze uh, gerecht eens een keer vertalen en een keer wat dieper op ingaan. Uh, Even kijken. Dus ja, zo uh, kan ik dus uh, nog wel het hele boekje door. Ik heb... Uh... Ja, ik, uh, ik uh, heb precies van Ja, ik... Uh... Kijk, uh, uh... Ik zal eens kijken wat ik er precies... Uh, wat ik echt precies uh, daar, daar, daarvan vind hier zo. Ehm... Uh... Nou, even kijken. Oh, dat zit wel eens door alle appelsap heen. Uh, het zevenblad, dat is inderdaad wel, wel lekker. Dat heeft een hele aparte smaak. Um, ik kan het zo snel niet thuis brengen, maar... Um, wel, ja, ...waar het naar smaakt, maar ik vind het wel heel lekker. Ik heb ook een keer... Uh, ...het zit ook wel eens door limonade heen, heb ik het wel eens, heb ik het wel eens gezien. Het is best wel lekker. Ehm... Um. Nou, ja, die bloedt dus uh, van juni to, tot augustus. Ehm... Um. Het staat, het is niet het... Uh, uh, hier heb je twee soorten elders. Je hebt de Ground Elder en je hebt de Elder, al zijn de Boom. Uh, dus er staat dan wel een waarschuwing in dat het niet, niet te verwarren met, uh, met de vlier. Um, uh, de, het zevenblad is dus uh, ja, meer, meer een grassoort of een plantsoort. Um, Ook hier wordt zelfs uh, gezegd: je kan het uh, koken zo, zo je kan het ge gebruiken zoals je spinazie uh, gebruikt. Uh, ik vind het niet naar spinazie smaken. Ik, uh, ik kan het de smaak niet thuisbrengen. Um, maar ik heb het. Uh, het zit wel eens door appelsap heen ook. Uh, en Dan heeft het echt een hele specifieke smaak. Je proeft dan de appel en nog iets, maar ik kan het niet thuis brengen. En. Um, ja, ik ben... Misschien klik ik een beetje overenthousiast. Uh, maar ik vind het wel, uh, wel leuk dat het zo zo... En ik zeg, hallo, Marcus. En... Kijk, is Herman intussen alweer terug. Ja, Herman is intussen alweer terug. Um, ja, en dan... Uh, eens even kijken... Uh, ja, ik kan inderdaad wel zeggen, het, heeft een, uh, het is een uh, vrij, vrij aromatisch die plant, hij, hij ruikt heel lekker. Uh, ja, het, het, het, heeft een, oh, het kan een wat pikante nasmaak hebben, maar door appelsap heen proef je dat niet zo, want dat wordt dan een beetje weggedrongen door de, door de zoete smaak van de appel. Ik vind het lekker. Uh, als je niet weet uh, wat, je, wat je ervan kan verwachten, dat geldt eigenlijk voor alle planten die uh, uh, of voor, voor al het nieuws wat je eet, hè, probeer het in kleine beetjes eerst uit. Hè, zodat je weet of je het, uh, of je het lekker vindt. Um... Ja, het is best wel... Uh... Lekker? Nou natuurlijk, iedereen kent Oepron. Uh, um, natuurlijk de, ha de, de hazelnoot. Hè, waar, wat altijd door chocoladepasta en dergelijke heen zit. Uh, heel veel fabrikanten gooien, gooien natuurlijk ook delen van de noot of de hele noot wel. In chocoladerepen natuurlijk. Uh, best wel lekker. Ehm... Um, Uh, er staat hier dat ze dus zo'n beetje midden september dat ze dan dus, uh, rijp beginnen te worden. Uh, ze rond dezelfde tijd dat, dat, dat de bladeren uh, geel beginnen te worden en af gaan vallen. Uh, ook hier wordt dus gezegd dat je dus competitie de, de, de, hebt van vogels en van, uh, e van eekhoorns. Ehm... Um, Nou ja, je kan het dus... Uh, even kijken, door salades heen gooien. Uh, je kan er dus in feite musli uh, van maken. Je kan het dus gewoon uh, fijn snipperen uh, en als musli eten. Um, even kijken, natuurlijk... Uh, oh. Je kan het door brood heen gooien. Uh, er wordt dus gezegd, gooi wat jonge noten door de, door de mix. Uh, oh, hier wordt gesuggereerd gesuggereerd Zelf, zelfrijzende bloem. Uh, dus, een, uh, dus hier werd gezegd, uh, een, kopje, een kopje jonge noten, een kopje... Uh, Zelfre, een rijstbloem een, een halve kop aan suiker. Een beetje zout, uh, eieren, melk. Uh, goed kloppen, kneden, uh, totdat je een goed deeg krijgt. En dan in, als een uh, brood bakken. Het staat hier wordt aanbevolen 50 minuten. Ja, en zo kan ik nog wel. Uh, nog wel doorgaan. Ik zal eentje doen. Um, dat is de hop. En uh, een beetje microfoon slaan. Um, daar staat, het is een, het, het is een klimplant en de hop normaal gesproken. Um, voor, de, voor, de bla, voor de jonge bladeren wordt gezegd, niet later dan mei, uh, maar het, uh, de, de vrucht zelf is uh, in, in september. Ehm, um, even kijken. Opshoots shoots cooked as asparagus, dus je, je behandelt het een beetje als species. Nou, Ik vind spezes niet lekker, dus ik, uh, ga, ik wil het wel proberen, misschien smaakt het wel anders. Ehm... Um, Even kijken. Bij op uh, de hop natuurlijk uh, kent men van het uh, hè, van van het bierbrouwen. Um, nou, daar kent men op uh, van hè, dat, uh, dat, dat zit uh, dat zit in bier. Uh, um, en ook hier. Uh, Hopfritata, een, een, een, een, uh, dat lijkt me interessant. Marcus, let je op. Hopfritata is een Italiaans recept uh, wat gebruikt kan worden uh, met, veel groene, uh, met, uh, met, met veel groene planten. Uh, en onder andere dus ook de wilde planten die ik net genoemd heb. Ehm... Uh, Het hele recept staat erin. Uh, het is wat steviger dan een omelet. Ik zal, het kan dus uh, warm en koud gegeten worden. Ik zal eens kijken hoe dat... ...erste uh, werk gaat. Ik zal eens kijken of dat... Uh, ...ik zal het uh, opschrijven en vertalen. Oh. Nou, voor voorlopig houd ik het hierbij. Het boekje is, boek is dik genoeg om daar een keer verder over uh, te gaan. Uh, er worden ook uh, andere planten besproken. Er worden dus ook uh, uh, pallenstoelen besproken. Uh, ook met, met, met diverse met waarschuwingen. Uh, een zeewier, een zeewier wordt ook... Uh, die verse zeewiersoorten worden dan... Uh, uh, besproken. Ik, heb zoiets... ik weet het niet of dat. Uh... Uh, of dat voor mij. is uh... de... Sommige schalen scherpdieren. Ik ben daar. Oké, okay, daar ben ik niet zo dol op. Maar ja, ik heb zoiets zo van. Het is best wel interessant. Ik zal niet volgende week daar, nog een, daar, daar al op ingaan. Uh... Maar ik zal het boekje zeker nog een keer bij de hand houden, uh, pakken en uh, dan weer willekeurig. Wat andere plantjes en dergelijke eruit, uh, eruit halen. Uh, ja, en daar is een keer. Uh, ik zal eens kijken of ik de recepten die hierin staan. Uh, die zal ik zeker een keer proberen. Ik ben gek op koken. Uh, zeker als dingen ook als bloem kunnen worden gebruikt. Ik ben uh, broodbakken gaat dan nog wel. Maar verder ben ik er niet zo in thuis. Ja, en verder vind ik het wel uh, interessant. Um, ik zou ook eens een keer uh, kijken in... ...ik heb er bij staan of daar wat leuks in staat. Uh, eh, zodat je dus in feite... Uh, ...ja... ...goedkoop... Uh, ...en naar uh, ik begrijp van het boek toch best wel lekker kan eten. Eh, als je... Uh, ...het enige wat je dan eventueel hoeft te halen... Uh, ja, dan, dan, dan, Natuurlijk zijn dan de dingen die je kent als, als extra. Maar ik ga er een muziekje in uh, gooien. Even. Oh, pak die maar. Um. Uh. Als je de behoefte hebt om in teenspeak te komen, dan kan dat. Als het muziekje is afgelopen, dan vind ik altijd wel heel gezellig. En in ieder geval tot zo. Dus. Even kijken. Dat wordt deze. Enter your channel. channel. Microphone muted. Microphone, microphone activated. activated. Ik heb ongeluk tijdens de muziek bij mijn eigen microfoon uit, dus er dus zal heel even een stilte zijn gevallen, waarvoor mijn excuus is. Um, ik zie dat Tommy uh, in uh, de chat is verschenen, ik, dus ik zou zeggen, goedenavond Tommy, en wees welkom. Hoe gaat het met Tommy? Dag Tommy, hallo. De microfoon zet uit. nee. Hij wil niet... Ah, daar hebben we hem. Ha ah, Tommy. Oké, okay. Tommy uit Andorra heeft er geen zin in. Uhm... Ja, ik zal dan een klein beetje vertellen hoe ik dan aan dit boekje ben gekomen. Dan ben ik helemaal uh, vergeten. Hé, hey. hé. Hey, Hij hey, reageert. Hey, hey, hé. Hey. Goeiemorgen. Oh, goeie avond bedoel je. Ik zit in Andorra, man. Ja, Andorra heeft dezelfde tijdzone. Oh, oké. Okay. En de... Uh, Nee, daar trappen we het niet in, uh, meneer de wolf. Um... Buddy entered your channel. Oh, ik ga weer weg. Dag Tommy. Ik, ik ga weer. Hallo. Hallo. Hallo? Oh nee hè. Hey, oh nee, dat is nee, hey, wou, wou, wou. Nee. jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig, laat elkaar heel. Hey, wat, wat, wat vonden jullie ervan om te horen dat je in feite nou bijna uit de natuur, uit de natuur gewoon kan eten, voor bijna nop? Gafverdamme. Ja, wat hangt er vanaf, wat, wat je, uh, nee. wat ze te schaften hebben, hè? Nou ja, er zijn een aantal dingen die smaken... Hazelnoten bijvoorbeeld, dat, dat eet je als je chocola eet. Dan eet je dat uh, uh, bijna dagelijks, uh, durf ik bijna te zeggen. Ja, ja nou, um, ja, nou, Grootst, het is niet -pasta, maar, uh, nee. iets dagelijks chocoladepasta. Nee, maar je snapt ook wat ik bedoel. Een aantal dingen, ja. euh, euh, euh, een aantal dingen die, die, die zullen een bekende smaak hebben. Zoals bijvoorbeeld... Um, uh, wat zei ik nou? Oh, de paardenbloem die daarvan werd gezegd... ...staat erin dat, dat, zal, dat zal ongeveer naar spinazies maken Dus een beetje... Een maar beetje lijkt mij wachten. niet zo lekker een paardenbloem eerder gezegd. Nou, ik ben wel benieuwd. Hoor. Ik, ik ben wel benieuwd. Uh... Ik, ik, ik, ik denk dat dat mijn maag niet vult. <laughs> nou, ah, ja. kijk, er staat niet in... Kijk, je moet het natuurlijk eten in combinatie met andere dingen natuurlijk ook. Hè, wat... wat uh... Uh, ja. Kijk, vlees bijvoorbeeld, dat, ho dat, hoort, een, dat hoort erbij, B vind ik dan. Uh, ik uh, ja, vlees en ja, Kijk, vegetariërs die, die zeggen, nou, nou ja, liever niet, geef mij maar wat anders, in plaats van vlees. Uh, maar ik, ik vind, uh, ja, uh, ik, kijk, ik ben iemand die, die graag dingen probeert. Uh, dus ik heb zoiets van: Ja, dat wil ik wel, wil ik wel een keer doen. En, en als je dan dus uh, ga, gaat kijken, uh, dat, dat sommigen dat, dat, gaat kijken naar de recepten. En dan heb ik zoiets van: Nou, dat is, dat, dat, ik, ik vind dat is dan best nog wel te proberen. Ja. Mocht ja. je in Nederland zoiets doen? Um, ik denk niet dat dat overal weggelegd is. Dus ik denk dat je dan echt ja. dan al uh, ja, het, het geluk moet hebben dat je het kan plukken. Ja, God ook, Zuringen kan eten, maar. maar... Ja, ja, ja. Doet, Doet me meestal Arabisch uh, mensen uh, in Nederland uh, plukken ik weet... hier? Ja, ik, ik... Doe dat niet of zo. Dat, ik weet dat het is wel mogelijk natuurlijk. Om uit de natuur te eten. Maar ze zou weten waar ik ja. vandaan zou moeten halen hier in de buurt. <laughs> ja, het, het, het, het ligt aan uh, Kijk, uh, so, soms moet je, de, je. Of je moet massen hebben. Of je moet er. Uh, ja, er uh, je moet er wat voor reizen natuurlijk. Uh, kijk, met, met heel misleidend Het heet dat boekje Food for Free. Want het gaat er een beetje vanuit. <laughs> dat, je, vanuit de, om, dat je vanuit de omgeving. Dat, dat het dan gaat. Of als je aan het kamperen bent. Ja, als je van kamperen houdt of zo, of, als je, eh, of om te overleven, dan, ja, zal, dan zal het wel goed gaan. Ja, je hebt uh, Paak en uh, Bosma, uh, je ziet echt weinig, uh, echt natuur in mijn land. Ja, dat, uh, dat, dat, ja. dat is het probleem ja. eigenlijk ja. ook wel een beetje. Je bent heel veel, uh, natuur ben je, dat, dat zijn ja, reservaten hè, tegenwoordig. Uh, en dan mag je niet zomaar plukken. Nee, niet, dan mag het niet eens meer. Eigenlijk, ik heb dan inderdaad het voordeel, uh, ik kan dus uh, zeggen... Uh, ik loop de heuvels op en ik, uh, pak, een, uh, ik, ik pak een tas mee. Uh, ik, ik weet niet hoe je eigen zit. zit. Dan, dan, dan, dan kan ik gewoon plukken natuurlijk. en Dan kan ik gewoon een, een, een tasje of een mandje meenemen en dan... Uh, uh, en, en plukken wat ik nodig heb, dat is wel, dat, dat vind ik wel, uh, wel, wel prettig. Het kan gewoon. Ja, hier in Nederland zo uh, aangaat, hier allemaal. Ja, mensen yes. kijken dan raar op, yes. bedoel je, ja. Nee, ik bedoel, uh, um, hier, hier heb een amper bos in Nederland. Ah, ja, ook dat, ook dat. Jo, uh. ik heb Guus helemaal gemist met gedag zeggen, oh. Ben, dat is oh, slecht van je. Jee, oh, oh jee. Arme Guus sorry, Guus, sorry, Guus. sorry, Sorry, sorry, sorry. Nee, hij is niet weg, maar ik, ik heb hem nog geen, uh, nog geen gedacht, uh, gezet, uh, gezegd. Oh, ja, ja, want Daan mij. komt zo, hè, natuurlijk. Ja, Daan Hallo? komt inderdaad zo. Ja, dat klopt. Yes. Um, ja, uh, Jakob vraagt Bos. Ik denk dat het een beetje uh, afhankelijk is waar je woont in, uh, in, uh, in, in Nederland. Eigenlijk als je in, in de omgeving van Rotterdam of Amsterdam woont. Ja, dan, uh, dan klopt dat denk ik wel. Maar als je dus, uh, ja... Ja, ja ik woon natuurlijk een, de buurt van Amsterdam. Dus daar heb je ja. niet heel veel bos, nee. Ja, je hebt ja. Wel een Amsterdams bos. Maar daar heb je waarschijnlijk niet echt uh, dingen die je kan eten uh, uit dat bos, denk ik. Maar als je, uh, kijk, uh, Lynn uh, bijvoorbeeld, uh, daarvan uh, weet ik dat ze inderdaad in een bosrijke omgeving woont. Ze woont vlakbij Nelly. Uh, Oké. Okay. En, en dat is dan best nog wel bosrijk inderdaad. De we inderdaad, dat klopt. Ja, even, uh, maar ja... Ja, maar dan moet je ook nog weten uh, wat je wel kan eten en wat niet, want sommige dingen zijn giftig natuurlijk. Klopt inderdaad, en da daarom is dat boekje zo, uh, zo, zo handig. Ik heb dat cadeau gekregen bij een, uh, uh, bij een, uh, bij een cursus over kruiden die ik hier heb staan. Ja. Uh, dus, een, kijk, dus dat, dat boekje bes beschrijft haar fijn wat je wel kan eten, en met pandestoelen staat er zelfs nog bij van pas op, let daar en daarop. Uh, want als het die kenmerken heeft, dan is het, dan is het giftig. Want sommige... <laughs> dat is het flauwe met, met paddenstoelen. Die, daar, daarvan uh, ze, ze, zo zal ik ze toch in de winkel blijven kopen. Ja, ja. ja. Uh, dat, dat sommige giftige paddenstoelen ontzettend op de... Uh, uh, hè, als bijna twee druppels water op de, op de eetbare variant lijkt. Oh, oké. Okay. Uh, dus... oh ja, ja, ja, want het is natuurlijk wel gevaarlijk. Vaak denken kinderen van, ja, oh dat ziet er lekker uit, een besje of zo. Maar uh, ja, ja, de ja, ja. ouders toch meestal wel zeggen, nee, afblijven, afblijven, dat dus uh, kan je niet eten dan. Nee. Ja, nou wordt dat heel vaak, uh, heel makkelijk gezegd hoor. Uh, want als je dus uh, ga, gaat kijken naar de, de, de meidoren. Uh, die, die besjes kan je gewoon eten. Ja, oké, okay, oké. Okay. En dat, en, dat, en dat weten sommige mensen dus niet. Uh, nee, nee, inderdaad. Want, dat kan ik me voorstellen. Uh, en als je, inderdaad, als je niet weet of iets giftig is, ja of nee, dan waarschuw je je, je natuurlijk je kinderen da daarvan, da daarvoor blijft daar af. Ja, ja, ja, nee. Maar ja, weet je, het lijkt me sowieso... Kijk, zolang er gewoon genoeg eten is... ...zal je niet echt uit de natuur hoeven te plukken... ...denk ik, maar... ...nu... Nee. Nee, ...maar, maar voor sommige mensen... Ja, maar kan het in de crisis zijn... ...dan kan het wel handig zijn natuurlijk. Uh, het kan inderdaad handig zijn... Uh, ...kijk... ...als je ergens, uh, als je ergens bent... Uh, ...stel je, ben, je moet ergens overleven... ...dan is het inderdaad handig... Ja. Uh, ...maar als je het... Uh, ...als je het een keer wil proberen... ...dan is het gewoon een keer leuk... Dat bedoel ik. Ja precies, dat wel. Ja. Uh, kijk, en sommige mensen, ik, uh, een aantal vrienden van mij die, die zijn zo, die maken er gewoon een sport van uh, om, uh, gez zo, om, toch, om, om gezond te eten, maar toch maar, uh, zo, bij, bij voorkeur uh, gratis of zo goedkoop mogelijk. Dan is zo'n boekje ook handig. Ja. Yes. Yes. Uh, die, die willen dan toch zoveel mogelijk uh, gezond eten en dan toch zoveel mogelijk uh, geld besparen er, er, er, er, erop en ja, die, die, dat doen ze gewoon voor de leuk. Ik heb zoiets van, ik wil het, uh, ik, ik wil het proberen, anders me bevalt dan doe ik dat vaker natuurlijk. Ja, We hoeven het is kijken, het natuurlijk ook best wel moeilijk om iets gezonds te vinden, ja. want uh, tegenwoordig zijn heel veel dingen gewoon niet meer gezond om te eten. Helaas. Helaas, ja. ja ook ineens sporten kijken in een prullenbak van de supermarkt. Ah, dat... De, de, nee, dat is... Uh, <laughs> daar, ik, ken nie, ik ken niemand die dat doet. Nee, ik ook niet Wel, gebeurt steeds meer in Nederland. Ja. Uit de prullenbak eten. Eh... Dan moeten we uitkijken wat we zeggen niet. Ik uh, heb twee, zoals zwervers, en uh, gewoon eens erg zoeken van uh, die is nog goed en dat is slecht. En gewoon van, van, van superhangs uh, ook echt wel dingen weggooit nog helemaal goed zijn. Ja, dat gebeurt toch, dat, dat, dat gebeurt toch wel hoor. Ja. Uh, want er staat heel veel, een uit, op, op heel veel producten staat een uiterste verkoopdatum. Ja. En uh, als, het daar, uh, als die verstreken is, wordt het, wordt het gewoon. Uh, ja, uh, als het dan niet verkocht wordt op die datum, wordt het inderdaad ja. weggegooid. Dat is Kijk, inderdaad gewoon zonde. Ja, een blik kan nog heel lang nog eten. Ja, precies. De, ja. Uh, hey, ja. Je, je kent het spreekwoord wat in het vat zit, verzuurt niet. Nee. Ja. ...wel minder smaak aan en uh, verkleurd, maar ik kan nog steeds eten, eigenlijk. Ja, blik kan je inderdaad dus, eh... Uh... Ik uh... kan tien jaar eten, maar... Ja, Vondstel, bl bl bl bl bl bl blik en pot kan heel lang goed blijven, dat klopt. Ja. Uh... Moet je uitkijken, niet bol staan en uh, geen beschadiging zit, zeg maar... Ja, dat Tot klopt. Dat uh, het, het, het, het zogenaamde poedervoer hè, dus uh, denk aan kuppensoep uh, blijft heel lang goed kuppensoep, ja dat vind ik ja. echt ranzig joh het is, rand, het, het is niet te eten maar nee. uh, nou, de kuppensoep drink je ook nou, dan drink, drink je ook hoor, maar oké okay, maar <laughs> le lekker, le le le lekker is anders en het, vu en het vult niet maar het, ja, als laatste redmiddel is het natuurlijk. Um... Ja. ja. Nou kijk, op vocht overleef je natuurlijk meer dan uh, op, op, op, op uh, ja, hoe zeg je dat? Voeten eten, zeg maar. Ja. Het, uh, het, het, het eerste, uh, de, een van de eerste dingen die je doet uh, als je ergens bent, is uh, een, uh, uh, een een zoet waterbron zien te vinden, hè? Ja. Of uh, beschutting, vuur... Of uh, of van... Dus... Uh, Regenopvangen wil ik nog niet zo doen, maar uh, beschutting, vuur nee. en, en, en, en, en zoet water, dat, uh, dat, dat zijn de, de, ja. de, de, de ...die dingen die je eigenlijk als eerste moet, uh, moet, moet doen. Uh, ja, er zijn wel mensen over, uh, die hebben kunnen overleven door het middel van het drinken van regenwater. Het kan wel, maar dan zou ik zeggen, kook het wel eerst. Ja, ja als je in die gelegenheid uh, bent, hè, om te kunnen koken, zeg maar. Als je die gelegenheid niet bent, want het verhaal wat ik hoorde van diegene die moest overleven, die had helemaal niks. Die zat ergens vast, geloof ik. En die moest gewoon letterlijk overleven door het drinken van regenwater, zeg maar. Hmm. En dat is, schijnt wel mogelijk te zijn. Want echt gezond is het natuurlijk niet. Nee. Maar als, als, als, als, als, als ja, uh, uh, het is een overlevingsmiddel. Het is, het is niet om uh, het, is niet, het is niet ideaal dat is overleven, dat geldt voor uh, alles wat je doet met overleven. Yes, indeed, indeed. Maar in, inderdaad, je moet dan inderdaad de gelegenheid hebben om... Uh, ja, inderdaad, om, uh, om, om te koken. Kijk, een, een, een, een vuurtje maken, dan, dan, dat, moet, dan, dat moet altijd wel lukken, denk ik. Het moet wel warm blijven. Ja, dat uh, kun je met steentjes doen als je dat uh, geleerd hebt, hè, in ieder geval. Ja, de, er zijn bepaalde... Uh, de, er zijn vuursteentjes inderdaad, die kan je daarvoor uh, gebruiken. Uh, als je een beetje om je heen kijkt... Uh, de berk uh, is, dan, uh, is dan... Is dan goed genoeg. Uh, als je berkenbast uh, verzamelt... Dan, doet dat, dan heeft dat hetzelfde effect als de krant... Uh, ...dat, dat je, als, daar wat op, uh, als daar genoeg vonkjes op vallen... ...dan begint dat te gloeien en dan inderdaad heel voorzichtig dat, dat vuurtje opbouwen. Mm -hmm. um, en, ja, oh, en dan uh, zorgen dat het vuurtje uh, aan blijft. Want het dat, dat zorgt toch dat je warm blijft. Uh, het zorgt ervoor dat je... Uh, misschien dat je, uh, wellicht dat je gezien wordt uh, door de, als mensen je zoeken. Of, eigenlijk als je gewoon op een, survival, uh, op een tocht bent dan is het, is het inderdaad uh, praktisch om een vuurtje te hebben, maar dan ben je er ook wat meer op voorbereid. Een um, ja, en vuur zorgt er ook voor dat, uh, dat beesten bij je weg wegblijven, hè? dus je moet zorgen dat het uh, ja, zo lang mogelijk blijft branden. Niet, ja, dat, ja, ja. Niet, niet dat het uit de hand loopt, maar dat het, uh, uh, dat het een beetje nog... Uh, uh, ja, vlammen, toch kleine vlammetjes blijft geven als je slaapt. Uh, ook al zou je weinig slapen dan op zo'n moment. Um, en vaak uh, als je een holle... Er zijn, er zijn stenen die zijn hol van nature, of door een andere, hardere steen uh, uit te holen, dan kan je daarin water koken. Dat is handig. Ja. Dus als je... Uh, dus, uh, dat, dat, is inderdaad dan, dat is inderdaad dan handig. Uh, Kijk, je zal, je zal niet, uh, als je ergens uh, verdwaalt, uh, dan, je zal niet altijd uh, kookgerei bij je hebben. Maar, uh, oh, uh, maar als je een beetje mazel hebt, dan kan je dus inderdaad dus wel, uh, altijd wel een beetje water warm maken om te drinken. Ja, hoe doe je dat het beste dan? Um, nou, wat ik dan ge gezien heb, en wat me dan dus ook uh, uitgelegd is, uh, of... Die, uh, is als je dus een, een holle steen hebt en je legt die dus uh, niet op het vuur maar naast het vuur uh, en je weet hem een klein beetje te draaien zo af en toe, zodat het gelijkmatig warm wordt. Dan wordt het warm genoeg dat het, uh, wordt het, het hoeft niet te koken, maar dan wordt het wel warm genoeg dat het, dat het uh, zuiverend werkt. Oké, okay, dus dan uh, het is het niet zo dat er iets in het water kan komen of zo vanuit het vuur, of? Nee, normaal gesproken niet. En als er een klein beetje as uh, in komt, is dan is, als er een klein beetje as inkomt, is niet erg, want dat is toch al zuiver. Oh ja, ja, nee, dat, dat is waar, Eh, uh, want als je dan dus uh, ga, ga kijken, as uh, is heel vlug, is, is trouwens ook heel vruchtbaar. Hoe lang is er Huis en werk. Die loopt het af. Het is elf uur. Maar inderdaad, is elf is duur. Duur. inderdaad, ik zie Daan nog niet op. Uh... Oh jee, ik zie hem. Ah, daar, uh, daar, was... daar hebben we hem. Ik zou zeggen een goede avond. Veel plezier bij Herman en Daan. En tot volgende week. En yes. ik zeg dankjewel tegen Marcus en Tommy. Ja. En ik ga, ja, de, graag, en ik ga de gezelligheidsfakkel doorgeven aan Herman en aan Daan.